Meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 10 uur. Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Op de meeste plaatsen is het rustig gebleven na de verloren WK-finale van Oranje. Pleinen waar grote tv-schermen stonden, zoals het Museumplein in Amsterdam, liepen na de wedstrijd snel leeg. Volgens de politie waren er weinig grote incidenten met teleurgestelde fans... In Den Haag reep de mobiele eenheid in op het Jonkbloedplein... omdat daar vernielingen werden aangericht en met vuurwerk werd gegooid. Veertig reelschoppers zijn opgepakt. Ook op de Neude in Utrecht was de sfeer even grimmig. Op andere plaatsen was het soms ook onrustig, maar nergens liep het uit de hand. Oranje verloor gisteravond de WK-finale van Spanje met 1-0. Het Nederlandse elftal is inmiddels per vliegtuig onderweg naar huis... Morgen wordt de selectie in Den Haag ontvangen door de koningin op Paleis Noordeinde. Daarna worden de spelers gehuldigd in Amsterdam. De gouden bal voor de beste speler van dit WK voetbal is gewonnen door de Uruguayaan Diego Forlan. De voetbaljournalisten gaven hem ruim 23% van de stemmen. Wesley Sneijder werd tweede met bijna 22%. De Spanjaard David Villa werd derde. In Oeganda zijn bij twee bomaanslagen zeker 60 mensen gedood. De bommen gingen af in een restaurant en bij een rugbyclub, waar buiten naar de finale van het WK werd gekeken. Volgens het persbureau EP zijn onder de slachtoffers ook Europeanen en Amerikanen en waren de bommen voor hen bedoeld. De politie zegt dat de Somalische militante groepering Al-Shabaab achter de dubbele bomaanslag zit. De autoriteiten in de Chinese hoofdstad Peking willen dat de inwoners beter Engels leren spreken. Dat zou nodig zijn om van Peking een echte wereldstad te maken. Alle kleuterklassen in de stad moeten binnen vijf jaar cursussen Engels aanbieden. Ook moet 60% van de winkelmedewerkers en receptionisten en 80% van de politieagenten in 2015 een examen Engels afleggen. Het weer kans op stevige buien met temperaturen van 22 graden in het westen tot 30 in het oosten. Dit was het NOS.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 vier uur op zaterdagmiddag of op maandagmorgen even na tien uur hoor je deze van uh, Gabriela Chilmi en Sweet Baby voor Zandvoort en de regio. Ja, even na tien, even na vieren, Het maakt allemaal ja. niet uit. Maar in ieder geval is één ding wel zeker: de voetbalwedstrijd Argentinië-Duitsland is van start gegaan en vier minuten ruim gespeeld en. En 1-0 voor Duitsland. <laughs> <laughs> Juist. Dat is <laughs> Ongelooflijk. <laughs> Ongelooflijk. <laughs> tuit en, tuit. Uh, ik <laughs> hoorde net op nieuws he, dat Wesley Sneijder uh, dus die goal wel toegekend krijgt. Dus hij is nu uh, mede-topscoorder van het toernooi met uh, vier goals achter zijn naam. Wat gaan we het laatste uur doen? We gaan natuurlijk even nog naar de, de filmprogramma kijken van 1 tot en met 7 juli van het Circus Zandvoort. Ik heb nog diverse sportnieuwtjes van binnen- en buitenland. Dus we hebben nog genoeg, genoeg items en natuurlijk, natuurlijk hart, hartstikke veel leuke muziek. Dus we zijn er nog een ruim een uur live. En daarna nemen de collega's van Entertainment for You het over. Dus dan we blijven we live. Ja, het klinkt heel erg tegenstrijdig wat ik nu ga zeggen. Maar wat is die weerman van ons toch goed, hè? Die ja, hij is goed, hè? Vier uur is, is vier is uur. Vier uur is vier uur. En dan gaat het regelen. Ja, en het, en het, het gebeurt precies om vier uur. Lex, als je het hoort, je doet het goed, hoor. Ja. Wij draaien gewoon de zomerse klanten door, hoor, Lex. Als je het niet erg vindt. La Copa de la Vida. Of vida. Ja, Vida, zeg ja, goed. Ja, heel goed. De Rikie beker van, van het, het. Oké, okay, dat weet jij weer hè? Als uh, Yo, <laughs>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 In Sanford hoorde je de singel van Billy Joel in de Uptown Girl. Nou, gelukkig valt allemaal mee hoor, met een, met een beetje tropische regen buiten. Dus, uh... Maar goed, ja, tropisch. Maar vanavond als jij naar het strand gaat, dan zal het natuurlijk weer de zon weer volop schijnen. Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. De dag van de verjaardag van je vader kan het alleen maar mooi weer blijven. Dat bedoel ik. Uh, ja, wat heeft de luisteraars nog te goed? Uh, een van die dingen is het filmprogramma van 1 tot en met 7 juli in het Circus Zandvoort. Uh, dan gaan we eens op zaterdag en zondag van half 2 Planet 51. Een Nederlandse versie en geschikt voor alle leeftijden. Woensdag van half 2 en 4 uur Shrek. Voor eeuwig en altijd de Nederlandse versie. En het wordt geadviseerd om voor de ouders uh, meekijken gewenst 6+. Dus uh, Shrek, hartstikke leuke film... En uh, echt een aanrader voor ouders om met kinderen naartoe te gaan. Dan donderdag, en met dinsdag om 4 uur Nanny McPhee. De vonken vliegen er vooraf, ook de Nederlandse versie. En meekijken gewenst vanaf 6. En donderdag, vrijdag, maandag, dinsdag om 1 uur en dagelijks om 8 uur. Wegens succes uiteraard geprolongeerd Sex in the City 2. Met Sarah, Jessica Parker en Kim Cattrall. U kunt alle informatie over de films nakijken op www.circuszandvoort.nl. Ja, je kan beter naar de film gaan, wat een uh, DVD'tje huren, heb je het al geprobeerd in uh, Zandvoort? Nee, wil je nee. niet, niet meer. Nou, probeer het maar. Oh. Waar gaan wij een DVD'tje huren? Oh, moeten we onderling? Voor een uh, donkere uh, avond in de winter. <laughs> ja, dat wil niet meer hè? Nee, dat wil niet meer. Nee, dus we... uh, ja, misschien uh, is daar een oplossing uh, voor te vinden. Dus ja, wie wees creatief, zou ja. ik zeggen. Er staan genoeg, genoeg winkels leeg. Dus, uh, wat Daarom. Dus, uh, nou, het is maar een klein eentje. Dus, uh, <laughs> <laughs> voor de rest valt het wel mee hoor. <laughs> nou, dan gaan we weer hè, met het uh, WK ja, ja, in Zuid-Afrika. Ja, hier is okay. Kanaan en de waving flag. Rejoice in the beautiful game And together at the end of the day We all stay in our Maar over Europa nu? Nee, we hebben het over de hele wereld. Of. Eigenlijk hadden we beter uh, kunnen drijven van We Got The Whole World In Our Dat hadden we ook kunnen doen. Euro Podium and It's The Final Countdown. Wanneer is er echt de datum van de finale? 11 ju uh, juli. 10 juli. 11 juli. 11 juli. 11 juli. 11, 11 okay. juli, dan gaat het allemaal gebeuren. It's the final countdown. Uh, ja, het uh, laatste Formule 1-nieuws met uh, Albert-Jan Vos. Nou, Formule 1-nieuws. Ja, nee. het gaat toch over Williams, of niet? Uh, nou, even niet, even oh. niet. Oh. Want dacht uh, ik. <laughs> ik, ik heb de luisteraars, hebben nog, die hebben nog wat te Goed, de uitslag van de kwalificatie van het DTM van de Nures Ring. Die wordt morgen verreden, uh, uh, dus daar uh, bij de Nürburgring in Duitsland en is live te volgen vanaf kwart voor twee via ARD Sportzender of tenminste ARD, de Duitse Duitse TV. Om kwart voor twee. En twee uur gaat die race van start. En u houdt het niet voor mogelijk. Hij heeft niets in de melk te brokkelen het vorige seizoen. En ook dit seizoen niet. Maar hij staat nu wel op, op pol Wie is dat dan? De broer van? Schumacher. Juist. Echt waar? Ralf? Ja, Ralf, Ralf Schumacher. Geheel tegen, ook totaal voor zijn eigen verrassing, staat hij op pol En hij, sta, hij wordt gevolgd door, naast hem staat Spengler. De leider in het Vaderwertung uh, van mm -hmm. 2010. En op de tweede rij staat uh, Jamie Green en Tom Chick. Dus de eerste vier: Schumacher, Spengler, Green en Tom Morgen om twee uur live te volgen op de Duitse televisie. De DTM in de Noorish Ring. Hebben we nog een Nederlander in de DTM eigenlijk, of niet? Nee. Helemaal nobody. Nobody. nobody ook niet achter, achter de schermen. Nee, uh, vast wel, maar heel ver achter de schermen. Dan. <laughs> heel ver. <laughs> okay. uh, en op de damesfinale van het tennis is zojuist geëindigd. Uh, da en daarbij is, het was het een uh, gemakkelijke overwinning voor Serena Williams. Toch Williams, uh, ja, toch Williams. Tweede set zes, ruim 6-2. En uh, ja, dus die, die is, kan ze in de zak steken. En morgen, ja natuurlijk morgen, de finale bij de heren ook live op, te, op net 5 te volgen. Hoe laat gaat die beginnen? Uh, dat kan ik, ook, kan ik je ook vertellen. Die begint om drie uur en is te volgen inderdaad, zoals ik al zei, via net 5. Oké, okay, nou daar komt hij weer aan, hè? De Beach Boys. <laughs> Barbara Ann. Ja, de regen is al, dus kunnen we naar het strand? Ja, tuurlijk. Je hebt gelijk. <laughs> Ik ga mee. <laughs> Oké. Okay. Ba-ba-ba-ba-ran ba ba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 Frankie Felling, ja, volgens mij wel. Maar die mag ik voor jou niet draaien, want die was te oud. Die was te ja. oud, ja, veel te oud. <laughs> In ieder geval uh, recentelijk nog een hit voor Matt Je de binging op de Sanfordse Radio. Waar anders. Je luistert altijd natuurlijk naar de Sanfordse Radio. Niet alleen via de kabel op 104.5, 106.9, internet www.zfmsanford.nl. Maar vergeet ook, vooral de televisie niet, kanaal 45, ook daar zijn we te beluisteren. Ja, klopt. Uh, even kijken, we, hebben we tijd voor een berichtje weer? Tuurlijk, tuurlijk. Nou, Dan gaan we nu naar Frankrijk en dan gaat het over golven. Viva la France. Ja, want uh, Robert-Jan Derksen uh, is de leiding in het Franse Open gisteren kwijtgeraakt. De Nederlandse golven noteerde voor zijn tweede ronde in Parijs 71 slagen. Twee birdies en twee bogies En bracht zijn totaal daarmee op 134 slagen, wat gelijk staat aan min 8. Dat was niet genoeg om zijn eerste plaats te verdedigen. Na een openthoud van een paar uur wegens onweer profiteerde de concurrentie van de betere weersomstandigheden toen het was opgeklaard. De Spanjaard Alejandro Canizares nestelde zich bovenaan door voor de tweede keer op rij de 18 hals in 66 slagen te voltooien. Hij, begint, hij begon dus vandaag met een slagvoorsprong op de Duitse Martin Keimer 133. En uh, Dirksen heeft als de nummer drie die ook nog alle kansen heeft op de grote prijs. Dus mocht u in bezit zijn van zo'n speciaal sportkanaal... dan adviseer ik u vandaag en morgen even daarop te kijken... en het Franse Open Golftoernooi te volgen. En natuurlijk de verrichtingen van onze golfer Robert-Jan Dirksen. Oké, okay, wat dat betreft het golfnieuws weer snel over naar Brazil. Je weet wel hè? gistermiddag werd er een wedstrijdje voetbal gespeeld. Ja? En je hebt gewonnen, Nederland natuurlijk, tegen die Brazilianen. Lekker hoor. Het was al uh, met knikkende knieën hoor. Ooh, ja, maar toch wel een lekker gevoel die tweede helft. Eerste helft hebben we het niet, Houpa. <laughs> hier is de Ritchie family en een orkestje erbij: sol Sola Orchestra. Dit uh, is Brazil. Ik ga zo naar het nummer luisteren, Albertan. De ja. mixen met de best disco in town. Dit is de best disco in town. Je kent hem wel, hè? Die ja, klopt. Ook de Richie Family, dus vandaar waarschijnlijk. Ditmaal Brazilië. Brengt ons meteen bij de wedstrijd van uh, gistermiddag, natuurlijk. Hè? Wat was dat allemaal geweldig? Ja. En wat maar... waren we blij dat het zo afgelopen is? Maar heb je ook gehoord dat er een bekende, bekende wereldburger is opgepakt na afloop van die wedstrijd? Eh, uh, nee. Nou, zal ik iets even vertellen? Nou, vertel, Jij, vertel, ja, ja. vertel, vertel. Het Amerikaanse feestbeest, mevrouw Hilton, beter bekend onder naam Paris Hilton... was na de wedstrijd opgepakt nadat zij de wedstrijd had bijgewoond. Ze zou marihuana bij zich hebben gehad... maar de rechter besloot de aanklachten tegen haar te laten vallen. Op het moment dat Paris Hilton werd gearresteerd... had een vriendin van haar ex, playmate Jennifer Rovero, een joint vast. Rovero kon na het betalen van een boete van duizend Zuid-Afrikaanse rand omgerekend ongeveer ruim 100 euro, het gerechtsgebouw weer verlaten. Wat een nieuws hè, wat een Jonger, nieuws. Jongen, jongen, jongen, jongen, En wat een wedstrijd hè, gistermiddag. Ja. Gaan we nog even ja. nagenieten hè. Met Robinho voor, ze speelt de bal even terug. Snijders. Sneijder komt die bal ver voor. En dan gaat hij erin. Het is een doelpunt. Er wordt er iedereen en alles gemist. Nederland staat op 1-1. Het is onvoorstelbaar. Die bal komt zomaar voor de doel. En iedereen en alles zit mis. Sneijder scoort 1-1. Nederland zit weer in de wedstrijd. Het is onvoorstelbaar. We moeten eens even kijken wat er gebeurt tot de organisatie bij Brazilië, wij zitten nog over Bastos met of zonder filter, het maakt helemaal niks uit. En daar komt die bal, opeens die vrije trap. En we weten de dode spelsituatie in zijn verdedigende zin, is Brazilië niet sterk. Die bal van Robben wordt teruggegeven, richting Sneijder. Dan komt die bal te hoogte van de penalty stip. Iedereen en alles springt. en Julio is sportier van de nachtclub, laat alles door. Die bal gaat erin, het is 1-1, Nederland zit weer in de race. Ho -ho -ho! Doelpunt voor Oranje. Ik Zelfvertrouwen en uh, de corner wordt nu genomen van de rechterkant van het veld met de linkervoet van uh, Arjan Robbenbal gaat ongetwijfeld indraaien. En uh, dat bleek net ook wel een aardig recept, want in een verdedigende zin zitten ze er niet altijd even goed bij. Kijken hoe die corner is, De corner komt laag, wordt doorgekomen, de kant en daar gaat hij. Hij zit erin! Het is Sneijder! Hij zit erin! Sneijder komt. Hij is 22 centimeter groot, maar hij komt er gewoon bij! En Sneijder scoort! Nu geen melo hoor, nu geen eigen doelpunt. We weten zeker dat het Sneijder was. Nederland is voor de Nederlanders. Op een 2-1-voorsprong gekomen. We zitten op drie kwart van de wedstrijd. Mijn koffer kan misschien weer uitgepakt. Ik heb hem nog niet ingepakt, hoor, voor de masse. <laughs> Doe van oh. Oranje. Oh. Probeer met die bal nu en doelpunt te scoren en breng breng die beker hier maar snel naar toe. Kom kom maar op, buite en jellatjore. shake Van je vriendin Carol Emerald gedraaid. Uh, over ja, jaar. nee, ik wist nergens van nog. Bedankt voor de verrassing dan. Je wordt een bekkenerpaar. Maar je zou het bijna vergeten, maar de Tour de France begint vandaag ook, hè? Oh ja, dat is hier straks Ja, zeker. En, en niet zomaar ergens, nee, in nee, Rotterdam. Een rotjeknurgie, een Honderdduizenden ja. mensen daar aanwezig, trouwens. Ja, en dat is natuurlijk straks ook weer live te volgen op de televisie. Dan kijk ik even op mijn lijstje. Uh, even kijken, hoe laat. Om tien voor zes de proloog Rotterdam Tour de France met onze. Uh, ja, on, onze, onze Robert Geesink, hè? Hopelijk toch dat hij een etappe kan, uh, kan winnen. En dat hij, uh, ja, wie weet, een uh, klasmensen kan gaan winnen. Maar uh, nog even terug naar Brazilië. Niet alleen uh, Brazilië is naar huis, maar uh, de, de, de Braziliaanse bondscoach uh, is nu ook werkloos, hè? Ja, hij is er meteen uh, ja, uitgesmeed. Hij is zelf uh, opgestapt. Ja, nee, hij, dus na de, na de uitschakeling door Nederland. Uh, ziet hij voor zichzelf uh, geen perspectief meer bij de nationale ploeg. We wisten allemaal bij mijn aantreden dat ik vier jaar in functie zou zijn, antwoordde de oud-international kortaf, op een vraag over zijn toekomstplannen na het fiasco tegen hem. Oranje. Dus uh, wat dat betreft mogen Brazilië ook op zoek naar een nieuwe coach. Oké, okay, ja, we hebben het ook nog over Spanje. Zit dat nog uh, in de ja, race? Dat zou ook een mooie finale zijn. Nederland-Spanje. Nederland, Spanje. Ik bedoel, dan uh, doe jij, denk je voor Nederland bent, doe ik voor Spanje. Ben jij voor Spanje dan? Ga jij het Nederlands, ga ik in het Spaans. Jij bent voor Spanje? Ik had ook gezegd dat Brazilië zou winnen. Wat moeten we ermee, doen. We gaan wel even een werkoverleg hebben. Met ja, de... ja, ja, dat ja, denk ja, ik ja, een ja. werkoverleg. Spanje. Maar ik verlies graag ja. mijn weddenschappen, dat denk okay, je. Oké, okay, dan, dan, dan is het goed. <laughs> Wie gaat er naar Spanje toe? <laughs> <Ja>. en FIFA <laughs> en Spanja. <laughs> Hier is Claudia Estefan, samen met de Miami Sound Machine, Dr. Beach. Dat is de volgende plaat die we voor je in petto hebben.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 zo zit de op zaterdag er alweer op, Albert uh, Ja, Ja. Uh, het de is koop... weer voorbij gevlogen. En de Copacabana is leeg. De Copacabana is heel veel ja, leeg. Verlaten, oh. leeg en verlaten. Stil en verlaten. Stil en verlaten. Ik hoor een plaatje aankomen. Ja. <laughs> ja. Zometeen meteen de heren van Entertainment For You. Ja, blijf uur bij Tussen 5 en 7 zijn de heren van Entertainment For You er weer. Dus de luisteraars, blijft u luisteren. Het, het wordt een verrassingsshow, want ze laten niets los van wat er allemaal gaat gebeuren. Het heel ze willen spannend. niet zeggen, niet hè? En, dat moet de luisteraars ook even zeggen, het is ons naar maar zware onderhandelingen gelukt. Of tenminste, de jongens is het gelukt om het programma herhaald te krijgen. En u kunt, mocht u het vanmiddag missen, uh, zondagsmiddags tussen 5 en 7 kunt u de herhaling nog een keer beluisteren. Oké, okay, dus uh, de jingle draaien van dit is geen herhaling, dat heeft geen zin. Want <laughs> het zin. wordt wel weer herhaald. Maar goed, morgenmiddag ja, dus. Weer een uh, programma erbij in de herhaling. Hartstikke goed. Oké, okay, wij zijn er volgende week weer, Albertjan. Jazeker. Jazeker. De, uh, nee, dat, ja. dat die, En dan uh, zijn we weer een stukje wijzer. Of we hebben veel uh, uh, uh, muziek uit Uruguay, of waar hebben we het over? Ja. Ja. ja. Ja, dit vanavond gaat het gebeuren. Dus veel Zuid-Amerikaanse muziek ook volgende week. En wellicht moeten we dan ook Duitse nummers gaan draaien voor de finale. Oké, okay, bedankt voor het luisteren en tot volgende week.